9 uur. Dit is Jeroen Tjabkomaan met het TNW Journal voor natuurbranden in het noordoosten van Brabant. In die regio geldt nu code rood. Dat betekent dat een natuurbrand zich daar snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen. Mensen moeten extra alert zijn om branden te voorkomen. In natuurgebieden mogen geen vuren worden gemaakt. De Belastingdienst is in vier jaar tijd een miljard euro misgelopen. Dat komt doordat er veel minder controles zijn uitgevoerd dan gepland... door een gebrek aan mankracht. Het blijkt uit de interne stukken van de Belastingdienst... die zijn onderzocht door journalisten van Investico. Sinds 2012 krijgt de Belastingdienst 158 miljoen euro per jaar... voor extra controles. De Fiscus hoopte tot 2016 ongeveer 2 miljard euro op te halen... maar het is blijven steken op ruim 1 miljard. De Belastingdienst schrijft in de reactie dat niet precies kan worden vastgesteld wat het resultaat van het extra geld is. En dus ook niet of dat minder was dan gepland. Opnieuw zijn twee ministers uit de regering van de Franse president Macron opgestapt. Het zijn de minister van Justitie, Bérouw, en de minister van Europese Zaken. Die zijn allebei lid van Modem, een partij waarmee Macron samenwerkt. Die partij ligt onder vuur vanwege spookbanen. Gisteren traden ook al twee ministers af, onder wie de minister van Defensie, ook zij, is lid van Modem. Nu Macron's eigen partij de meerderheid heeft in het parlement... heeft hij de steun van Modem niet meer nodig. Eind dit jaar komt er een app op de markt... die het onmogelijk maakt om te telefoneren en appen op de fiets. Het is een product van KPN, een veilig Verkeer Nederland. Alleen met de app kan de fiets van het slot worden gehaald. Vanaf dat moment kan de telefoon alleen nog worden gebruikt om 112 te bellen. De app kost ongeveer 100 euro... en is speciaal bedoeld voor jongeren die vaak betrokken zijn bij verkeersongelukken... omdat ze zitten te bellen of te appen op de fiets. Het weer in het zuiden kan het opnieuw tropisch worden met maximaal 32 graden. In het noorden wordt het ongeveer 24 graden. Morgen wordt de warmste dag van de week met mogelijk 35 aan 36 graden in het uiterste zuiden. Later is er wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog vertraging op de A27, Utrecht, Breda, in beide richtingen bij Werkendam. Zo'n 5 kilometer, het is de nasleep van een ongeluk...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 Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon. Zon Zee Zandvoort Zomerheers ZOMERHIT Dit is de zomer van ZFM Met nu De Watertoren Maakt zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar Frans en zet hem op 106.9, 106.90, yeah. Zfm. ZFM, 24 uur per dag, hete de zon. still feel like a man, Oh still feel like a man, I still feel like a man, oh. I still feel like a man. ZANG with. Well.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 FM. I just push that thing, I push it harder back on me. So let me.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 How much